10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurpershoek. Snijden in het ambtenarenapparaat is dé oplossing voor de extra bezuinigingen. Dat zometeen in Goedemorgen Nederland. Maar nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Het is geen goed idee om een vaste voorzitter van de eurogroep aan te stellen. Dat vindt oud-minister van Financiën Ruding. Dat terwijl er vier maanden geleden besloten is om een van de zittende leden te benoemen... die dagelijks als minister van Financiën bij de praktijk betrokken is... zei Ruding vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Ik kan me niet voorstellen dat de Duitsers hun mening hebben veranderd. Maar ja, dit is dan een van die onderhondjes, bilateraaltjes... tussen de, de, in dit geval Hollande en mevrouw Merkel. En uh, ja, ik weet niet wat voor een dier er is gesloten... Maar ik denk dat de, dat de Fransen sterk hebben aangedrongen bij de Duitsers om daarmee akkoord te gaan. Uur, ik denk dat vooral Frankrijk een vaste voorzitter wil. Wellicht om iemand te benoemen die sympathiek staat tegenover de Franse wensen op financieel gebied. De huidige voorzitter van de Eurogroep is de Nederlandse minister van Financiën Dijsselbloem. Bij botsingen tussen de Turkse politie en demonstranten in Istanbul zijn mensen gewond geraakt. De rellen begonnen toen agenten een tentenkamp wilden ontruimen in een park aan de rand van het Taximplein. Dan demonstreren sinds begin deze week honderden mensen tegen het verdwijnen van het Gezi-park. Er zijn plannen daar een winkelcentrum te bouwen. De Turkse politie zet de traangas en waterkanonnen in om de stenen gooiende betogers uiteen te drijven. De rellen breiden zich in de loop van de ochtend verder uit over het taxienplein en over de boulevards die erop uitkomen. Een deel van de boulevards is afgesloten. Medische hulpmiddelen zoals stomazakjes zijn veel te duur. Dat vindt zorgverzekeraar CZ, die nu actie onderneemt. CZ betaalt nu 4 euro per stomazakje, terwijl de verzekeraar een vergelijkbaar product voor 17 cent kan laten maken in China. En CZ overweegt nu zelf de zakjes uit China te importeren. Directeur Wim van der Meren van CZ over hoeveel geld daarmee bespaard kan worden. Ik denk dat als wij dat uh, scherper doen, dat er voor CZ op uh, stoma zo'n uh, 10 miljoen per jaar uh, te verdienen valt. Er moet... Uh, um, ...uitstekende zorg geleverd worden, er moet uitstekende kwaliteit zijn... ...en daar wordt nu echt veel te veel voor betaald. En dat is niet goed, want de premie euro is uh, schaars... ...en wij zijn er om voor onze verzekerden op de kleintjes te letten. De tussenhandelaren zijn het niet eens met CZ. Er zijn grote verschillen in kwaliteit en techniek, zeggen ze. En Bovendien betalen verzekeraars veel minder dan 4 euro... ...zegt de belangenorganisatie Nefemet. De persoonlijke mailbox van de Belgische premier Di Rupo is gekraakt. Volgens de krant De Morgen gebeurde dat tussen 2004 en 2008... toen Di Rupo nog voorzitter was van de socialistische partij PS... en premier van Wallonië. Ook de mailboxen van mensen uit zijn omgeving werden gehackt. Premier Di Rupo zegt in De Morgen dat hij ontzet is. Het gaat om diefstal van privégegevens. Ik heb geen idee wie erachter zit. Het is niet duidelijk of Di Rupo aangifte gaat doen.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 Uh, dus ook in termen van werkgelegenheid uh, is dit natuurlijk een, een, een heel belangrijk punt aan het worden. Het is uiteindelijk uh, aan alle kanten van belang voor de economie om dat geld te laten rollen. De traagheid bij de overheid kost de bouwsector 8000 banen en bij aanverwante sectoren nog eens 4000 banen, denkt Brinkman. Het weer in Limburg kan het nog wat mot regenen. Verder in het noorden geregeld zon en geleidelijk wisselen zon en wolken elkaar overal af en dan blijft het droog. 16 graden aan zee en mogelijk wordt het 22 graden in het binnenland. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis Mooi. Ten noorden van Amsterdam loopt het vast op de A8 vanuit Zaandam. Voor het Koenplein staat twee kilometer. Ook twee kilometer op de A10 aan de zuidkant van de stad... in de richting van Den Haag tussen Knoop het Watergaasmeer en Duivendrecht. De rechterreis ook is ook daar dicht. Ze zijn er bezig met de spoedreparatie. En op de A10 west richting Den Haag staat tussen Koenplein en Westpoort... ook twee kilometer file. A 12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij 7 naar 2 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle zijn ze bezig met een spoedreparatie. Tussen Soesterberg en Amersfoort staat 4 kilometer. De rechterreis ook is dicht. Omrijden kan via Hilversum. Een man moet klonen en tot leven wekken, dat komt steeds meer dichterbij. Zometeen bij de KRO. Blijf bij ons. Morgen zijn vruestuk Puis en déjeuner. En dan weer thuis voor de Buis.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. Extra bezuinigingen zijn te realiseren door flink te snijden in het ambtenarenapparaat. Het klonen van een mammoet lijkt niet ver weg meer. De historische oude stad van Aleppo wordt steeds meer een gatenkaas... Het zal wel wat schoten klinken van sluipschutters die het op elkaar voorzien hebben, waarschijnlijk. En het ochtendhumeur van Neil Gunn-Jerli. Het is zeven minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. Nederland kan de begenodigde 6 miljard euro aan bezuinigingen... vooral halen door te snijden in het ambtenarenapparaat. En dat zegt Sylvester Eifinger, hoogleraar Financiële Economie... aan de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen, meneer Eifinger. Goedemorgen. Ja. Waarom... Ik noem het ook liever niet bezuinigingen. hoor. Oh, hoe dat zou u het dan willen noemen? Structurele hervormingen. Omdat namelijk... Uh, uh, overheid, ambtenaren, uh, natuurlijk ook hele nuttige dingen doen, maar ook uh, vaak een belasting zijn op economische groei. Uh, u noemde het voorbeeld uh, net, uh, hoorde je het voorbeeld van uh, Bouwend Nederland, ja. dat dus door allerlei bureaucratische procedures zeg maar de bouwgelden uh, van 1 miljard die op de plank liggen niet besteed worden. Dat kost een hele hoop banen. En dan zie je dus hoe uh, eigenlijk het bureaucratie... eigenlijk een soort impliciete belasting op economische groei is. Maar of je en, het nu bezuinigingen noemt of hervormingen of ombuigingen... het zijn 6 miljard euro's die we niet meer kunnen besteden. Precies, maar het is ook niet alleen maar bij de ambtenaar te halen. Hè. Dan, ik heb gezegd dat daar waarschijnlijk 1 of 2 miljard te halen valt. Op maar termijn. dat is toch een derde. Dat is een derde. En dan vervolgens, om uh, uh, um het drieluik af te maken... het tweede punt is, uh, ja, specialisten in loondienst. We weten dat als specialisten in loondienst zijn... in dezelfde discipline, dat ze het helft kosten dan in maatschappen. Dat is veel duurder. Ook gegeven de overmedicatie die plaatsvindt door specialisten. En het derde punt, uh, dat is minstens zo belangrijk, is de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt, uh, de WW-duur, u weet, is een sociaal akkoord. Maar dat sociaal akkoord... Is Zeker voor verbetering vatbaar. En als je dus het Danish model zou toepassen en WW als in between two jobs ziet. He? Dus uh, ja. voor kort tot een jaar. Waarbij er verplichting is van de werknemer om zich om te scholen. Eventueel ook de emotie te aanvaarden. En de verplichting van de werkgevers om iemand na omscholing ook aan de baan te helpen. Kijk, dan hebben we gewoon uh, niet alleen bezuinigingen... maar dan zorgen we ook dat de groei aangejaagd wordt. En dat ja. is zo belangrijk. Ja, u klinkt er haast een beetje laconiek over... maar ik kan me toch niet voorstellen dat dit allemaal heel erg pijnloos is... Uh, niets gaat zonder pijn. Uh, als u weet wat de, bijvoorbeeld de hogescholen en de universiteiten in de afgelopen jaren hebben moeten bezuinigen. Met opnemen oplopende studentaantallen. Daar spreekt niemand over. Waarom? Omdat de hogescholen en de universiteiten gewoon die job doen. Met, dat is al zeg maar 10, 20 jaar aan de gang. Dan uh, moeten wij ook de tering naar de neering zetten. Uh, of de neering naar de tering zetten, sorry. Ja, maar uh, tevoren, maar in ieder geval, uh, maar dat betekent dus dat. Uh, ja, zolang het inderdaad uh, pijnloos gaat dan worden er ook geen echte offers gebracht. En het is natuurlijk zo dat ambtenaren uiteindelijk, uh, en zeker ministers... Uh, beslissen over de allocatie van middelen. En het hemd is altijd nader dan de rok, in dit Red. geval. Ja, redt Nederland het wel met minder ambtenaren? Jazeker. Uh, ik ben een voorstander van een ambtenarenapparaat dat lean en mean is. Dus ik vind, ik vind eigenlijk het mooie voorbeeld financiën. Het ministerie van Financiën is een, een ministerie wat eigenlijk heel klein is qua kerndepartement. Als dus je even de belastingdienst wegdenkt. En heel, uh, heel efficiënt georganiseerd. Mensen werken daar heel hard. Uh, maar ik vind dus ook dat je ambtenaren die er zijn... die moet je ook goed betalen. Dus met andere woorden, we moeten gewoon naar een kleiner ambtena ambtenarenapparaat. Maar dat ambtenarenapparaat wat er is, dat moeten we ook maar conform betalen. En financiën is daar een mooi voorbeeld van dat dat ook mogelijk is. En dat zou bij andere ministeries, maar ook bij ZBO's... zelfstandige bestuursorganen, eh, daar eh, moeten plaatsvinden. En daar is zeker ruimte voor. Ja, nu is er eigenlijk al door verschillende kabinetten gezegd... we moeten op die ambtenaren nou ja, bezuinigen. Dat mag ik dan niet zeggen. Maar in ieder geval dat wat creatiever aanpakken. Minder geld eraan besteden. Maar dat lukt iedere keer niet. Wat is er nou toch zo moeilijk aan... om dat lean en mean maken van het ambtenarenapparaat? twee zit in twee oorzaken. Een politici, ministers, staatssecretarissen... zijn voor hun functioneren afhankelijk van ambtenaren. Zeker van het hogere ambtenarenapparaat. Dus zijn erg afhankelijk. Ten tweede, ambtenaren beslissen over hun eigen bezuinigingen. En daar zit gewoon, met natuurlijk de verantwoordelijke minister en staatssecretaris... en daar zit het probleem. Hè? U kent de uitdrukking, Turkish don't vote for Christmas... Nou, dat is dus ook hier aan de hand. Dus met andere woorden, als zij bezuiniging moet realiseren, dan proberen ze dat altijd, zeg maar in de periferie te doen. Je ziet dus ook dat er erg veel taken nu naar gemeenten en provincies worden overgeheveld, zonder de adequate budgetten. Daarmee bezuinigen ze, maar uiteindelijk moeten dan de gemeentes en provincie bezuinigen. En daar zit dus altijd eigenlijk de on ongelijkheid. Ze willen We, gewoon niet zelf. Bezuinigen. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet, dat begrijp ik. Maar uiteindelijk uh, in deze tijd waar iedereen gewoon meerdere stappen terug moet doen... vind ik ook dat wij gewoon echt het hele ambtenaarapparaat is goed moeten doorlichten. En ook de taken die uh, de overheid moet doen. Ja, meneer vorige ja. week uh, liet de Nationale Ombudsman weten dat als gevolg van bezuinigingen die we al gehad hebben op de ambtenaren... dat er minder service is. Hij zegt, minder ambtenaren, minder service voor de burgers. Dat is toch het laatste wat we willen? Ja, maar de overheid moet ook kiezen. De overheid moet maar kiezen. Ja, het de politiek... liefst niet tegen minder, meer, minder service, toch? Uh, nee, maar kijk, laat ik zo zeggen. Heel veel diensten die je niet wenst te hebben die worden onbeperkt uh, zeg maar, uh, gegeven door de ambtenaren. Restricties, regelingen, voorschriften, alle circulaires. En service die je wel wil, die wordt maar in beperkte, gelimiteerde mate gegeven. En daar zit dus de, de, de crux. Het gaat er gewoon om dat het ambtenarenapparaat dienstverlenend is aan de burger. En wat je vaak ziet is dat de keuze... Hè, laat ik een voorbeeld noemen. Ik, was, ik kom net terug van Harvard... Ja. Uh, ik ben daar drie maanden geweest. Ik kreeg op een zeker punt een mailtje van uh, een ambtenaar van onderwijs. dat ze toch zo graag eens langs zouden willen komen. Hè? Een soort, uh, ja, schoolreisje voor ambtenaren. Laat het zomaar zeggen. Uh, nou, ten eerste heeft het geen enkele zin. want ze worden zelfs niet ontvangen. door de bevoegde autoriteit. want die hebben daar helemaal geen behoefte aan. om een aantal ambtenaren aan te ontvangen. Maar twee, geeft het aan dus dat er gewoon lucht zit. Kijk, men wil natuurlijk beleid maken. men wil leuke dingen doen. Maar een ambtenaar is niet er voor leuke dingen. Een ambtenaar is er om dienstverlenend aan de burger te zijn. En dat moeten we weer in het systeem krijgen. En dat betekent dus dat we ook moeten kijken welke taken wel door de overheid moeten worden verricht. En welke taken niet door de overheid moeten. En het sturende van de overheid kost enorm veel capaciteit. En de overheid moet faciliterend zijn en niet sturend. U heeft zich weer populair gemaakt bij de ambtenaar in Nederland vanmorgen. <laughs> Ik heb hele goede vrienden onder ambtenaren, ja, nee, dat gaat er doen. Ja. Maar ja, straks mogen ze niet meer zo heten. Dank u wel in ieder geval. <laughs> Sylvester Ivinger hoor ja. u hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg. Het land zak steeds dieper in het orensmooras. Het was beautiful so much. Maar tussen de bommen gaat ook het normale leven door. With the war, we still work.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 De historische oude stad van Aleppo heeft nog steeds een plek op, het, uh, op de Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties. Maar de strijdende partijen in Syrië trekken zich daar niets van aan. Het gebied is zwaar gehavend en een van de frontlinies loopt dwars door deze wijk. Mohammed groeide hierop, maar is nu gevlucht naar een buitenwijk. In het laatste deel van deze serie gaat hij mee terug naar wat ooit Aleppo's mooiste plek was. Here many people, they come. Uh, from another places, because here safe place and very far from the hotline. Aan de rand van de oude stad zie je best veel mensen. Op straat, ook vooral kinderen. En uh, daar is het vreedzaam. Uh, er zijn veel vluchtelingen uit andere plekken. Kinderen, ja, die voetballen, knikkeren. Dat is een chambot. Dan maak ik ook ruzie. Zoals alle andere kinderen in de wereld. Terwijl er gewoon ook nog een uh, andere manier van ruzie voeren hier. Achter de muren plaatsvindt. We zijn vlak bij de frontlinie. De troepen van de stad zijn op een paar honderd meter. Maar juist omdat je in zo'n oude stad loopt, met nauwe straatjes, met dikke muren ertussen, uh, loop je je eigenlijk relatief veilig. Tenzij er ineens een bom vanuit de lucht zou vallen, vanuit een helikopter. Maar de kans dat je hier door sluipschutters geraakt, dat is niet heel. we are in Middel, the souk. in Middel, the market De oude overdekte markt van die bogen. Nou, helemaal zwart geblakerd zijn. Alle winkels, nou ja, dicht. Op een bepaalde manier zijn ze weer open gegaan. Want ze zijn opengeblazen. Er uh, ligt puin naar binnen. Uh, af en toe schijnt de zon ineens uh, door grote gaten. Van alles is er opgeblazen, denk ik ook. Niet alleen gevechten. Uh, de, de oude stad van uh, Aleppo heeft zwaar geleden. Ik Hier is het een special markt voor shoes. sniper op de citadel, not hier. We lopen eigenlijk over de schoenenmarkt. Nou, allemaal verwoest. Terwijl er wat schoten klinken van sluipschutters die het op elkaar voorzien hebben, waarschijnlijk. En hoe voel jij je nou als je dit ziet? Ik voel me heel erg bedroefd als ik dit zie, uh, zegt Mohammed. Hij is hier geboren. Maar misschien dat het ooit op een dag uh, beter wordt als de wereld maar ziet wat hier gebeurt. En dan komen we op een ja, binnenterrein en in de schaduw zitten allemaal uh, jonge mannen uh, met uh, grote geweren, sluipschuttersgeweer. Uh, en één man heeft de leiding, Petop, Dolce Gabbana. Liwa Sultan Muhammad Fedde, ta' Ketibah Jassin. Ja, hij is de leader of Old City. Ja. Maakt u nou vooruitgang hier in de Oude Stad of blijft een beetje dezelfde frontlinie? Damar, hij is een beetje verbrand in de zin van de zin van de Nee, hij heeft het niet. Even naar een van de strijders hiertoe. Wat is er met zijn hand? Ja, zijn linkerhand is helemaal verbrand. En zijn rechterhand weet ik niet goed hoe hij eruit ziet. Zou ook verbrand zijn, zegt hij. Nu ook, hè? u bent gewond geraakt. De hele stad is nou ja, verwoest hier, dit deel van Aleppo. Moet er niet een politieke oplossing komen? Er zijn nu te veel mensen al omgekomen. Ik zie niet meer in hoe wij tot een politieke oplossing kunnen komen. En hoe was het om hier op te groeien? How I grew up. Was het nice? Yeah, yeah, it was very nice and beautiful. It was beautiful, so much. Yeah. Ja, een prachtige plek om op te groeien. Uh, nu zit hij dan op een uh, afschuwelijk lelijk industrieterrein. Uh, slaapt in de fabriek van zijn uh, ouders. Uh, zijn mensen met redelijk geld natuurlijk. Uh, denk je nu dat er ooit... de mannen om ons heen uh, heftig discussiëren over de situatie in het land. Maar denk je dat nu ooit uh, deze oude stad... Uh, we liepen net de allemaal schade heen. Opgeknapt gaat worden. Dat er ooit een ook aan deze oorlog is. We need people in engineering. Uh... Ze over de ruïnes, meeste van hen uit Duitsland. We hebben experts nodig van buiten. Uh, hij noemt Duitsers die ook al eerder reparatiewerkzaamheden hebben verricht in het verleden. Uh, en dan is het misschien mogelijk om de oude stad weer uh, op te knappen. Maar zou het ooit weer hetzelfde eruit zien dan? No, it's uh, every anything. It's broken. You cannot fix it, and you can see it will not repeat again like it was before. Nee, het wordt natuurlijk nooit hetzelfde. Alles wat gebroken is, kun je al repareren. Maar het is toch altijd anders. Maar het zal alweer goed zijn. En u hoorde de stem van oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen. Hij doet dat toch maar weer iedere keer vanuit Aleppo in Syrië. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen -Nederland, at Zometeen lopen er in de toekomst weer wolharige mammoeten door de bossen. Maar nu eerst het ochtendtumeur van Niel Gunn-Jerli. Mijn Britse schoonmoeder was hier en ik was zo trots op mijn Nederlandje. Ik heb haar alles laten zien, van Volendam tot Keukenhof... het bankje genoemd naar Herman Brood... tot de bijzonder mooie fotocollectie over Willem-Alexander's jeugd... bij het Grand Hotel. Dat laatste had ik niet moeten doen. In de tuin van Grand Hotel slipt ze en valt ze op de grond. Ze is 78, jeugdig en mooi. Een ober ontfermt zich over haar. Zij zegt, wat is er mis met mij? De ober antwoordt, helemaal niets. Dit is zwaartekracht. Hij maakt haar aan het lachen. Lachen doet je angst verdwijnen. Mijn schoonmoeder houdt ze groot, maar vier uur later begint ze erover dat ze niet echt kan ademhalen, omdat haar ribbenkast zo'n pijn doet. We gaan naar het vuurziekenhuis, de eerste hulp. Ze kan lopen en ze praat en lacht, dus zo'n spoed vinden ze het niet bij de vuur. Ze laten haar drie uur wachten. Het wordt haar te veel en ze wil weg. Dat is niet de bedoeling, zegt de receptiedame. Nou, ik dacht het wel. We tekenen een formulier en vertrekken. Twee uur later houdt ze het niet van de pijn en ik rijd naar Haarlem. Ik denk, het is er kleiner, dus misschien is daar wel snellere hulp. Kennemer gasthuis, eerste hulp. Na anderhalf uur al worden we geholpen. Ik loop richting een koffieapparaat en de zuster zegt... dat is niet de bedoeling, die is voor ons. Vervolgens wil ik naar de wc, weer hoor ik op zo'n allervriendelijkst... dat is niet de bedoeling, die is voor het personeel. Een jeugdige dokter komt luisteren naar het verhaal van de val... Een uur later maken ze een röntgenfoto. Weer een uur later horen we de uitslag dat er niets aan de hand is... en met een pijnstiller mogen we naar huis. De volgende dag wil mijn schoonmoeder terug naar Londen, naar haar eigen dokter. Ze vindt het hier maar niks. Wat ondankbaar, denk ik nog. Ze waren zo aardig en zo behulpzaam. Binnen een uur is ze in Londen en meteen gaat ze door naar het ziekenhuis. Ze maken een MRI-scan, wat men in Nederland niet zomaar doet... om de kosten voor de verzekering te besparen. Daar komt uit dat ze drie ribben gebroken heeft en eentje zelfs haar longen aantast. Ze zijn gechoqueerd dat ze in Nederland haar zo hebben laten gaan. Nu is het niets nieuws. Nederlandse zorg is en blijft een grote zorg. Maar toch kijk ik er iedere keer van op hoeveel slechter het wordt. En vraag me af, wat is eigenlijk wel de bedoeling? En tot zover de zorgen van Neil Gunjerli. Maandag het ochtendtumeur van Hans Beum. En nu hoort u het al, de eerste tonen van Higher Ground Stevie Wonder. We gaan euh, naar Rusland, want Russische wetenschappers zeggen vloeibaar bloed gevonden te hebben in de resten van een 15.000 jaar oude mammoet. De vondst wakkert speculaties aan over de mogelijkheid om de wolharige mammoet op termijn te klonen. Bas van Geel, bioloog en mammoetdeskundige aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan dat wel vloeibaar bloed vinden in een diepgevroren 15.000 jaar oude mammoet? Uh... Wat ik erover gelezen heb, nu via internet, is dat er wat twijfels zijn. Maar op zich kan het, want als een dier heel snel bevroren geraakt is destijds... dan uh, ja, is het alsof dat gisteren gebeurd is. Dus ja, het kan. Maar uh, dat bloed dat is vervolgens dus anders dan het bloed dat we anders hebben gevonden in die mammoets? dat is... Omdat nou, dit dan, toe... dan zo'n doorbraak zou zijn? Nou, tot nog toe, kan ik kan me niet herinneren dat er eerder bloed gevonden is zoals dat nu omschreven wordt. Dus dat is een unieke vondst. Want wat, want wat vind je normaal, normaaliter wel in, in zo'n uh, bevroren mammoet, wat uh, bruikbaar is? Nou, als, als het een snel bevroren beest is, dan vind je het, het spierweefsel eigenlijk het hele beest. En voor mij als bioloog uh, is het dan interessant om te kijken naar de inhoud van de darmen, omdat je daarmee de leefomgeving kunt reconstrueren. Wat heeft u zelf wel eens uh, gevonden bij, bij een mammoet? Want u doet ook onderzoek bij dode ja. mammoet. Ja, het is, zoals ik al zei, vooral de inhoud van de maag en de darmen. Uh, daar zijn de plantenresten bewaard gebleven. En die geven een heel mooi beeld van de leefomgeving. En daarbij is onder andere gebleken dat wat het gedrag van mammoeten betreft... dat ze soms ook mest eten. En dat is wel iets bijzonders. Dat kennen we trouwens ook van olifanten. Die doen dat ook. Ja, wat kunnen we nu met dat bloed dat gevonden zou zijn? Nou, de, de, de mensen die daar de fonds gedaan hebben, dat team... die mensen menen dat ze de zaak zo genetisch kunnen manipuleren... dus zeg maar het erfelijk materiaal zodanig kunnen monst bemonsteren en bewerken... dat ze uiteindelijk menen een nieuwe een, een man moeten kunnen klonen. En of dat kan? Ja, ik denk dat het nu nog niet kan... maar het is een wetenschap die heel snel gaat, zich heel snel ontwikkelt. Dus ik houd het voor mogelijk dat op termijn zulke dingen wel kunnen. En het vinden van bloed helpt. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om dat te doen. Nou, als er het, als het bloed gevonden is... dan wil dat zeggen dat, er heel goed, dat het beest snel bevroren is geraakt... en dat er dus heel veel weefsel is... waar misschien ook wel materiaal bij zit... voor uh, wat, wat men wil, namelijk het, het, het klonen van een beest. Ik vind het, en dat wil ik er wel bij zeggen... eigenlijk moreel verwerpelijk. Hoezo? Het is toch de, geweldig? Nee, de leefomgeving van die mammoeten is verdwenen. He, dus je kunt hem niet meer in zijn milieu terugplaatsen. Het zijn beesten die leven in familieverband, zoals we dat kennen van olifanten. En het hele gedrag hangt af van wat een jong beest leert. En ja, je moet het vergelijken. Je gaat ook geen mensenkind door apen of door varkens laten opvoeden. Uh, ik vind het dus een slechte zaak als men dat al uh, zou kunnen en als men dat ook gaat proberen. Maar het simpele gegeven dat het mogelijk is, dat is niet voldoende voor u, zegt u. Gewoon een enorme ja, doorbraak voor de wetenschap. Ja, het kan wel een doorbraak voor de wetenschap zijn. Maar er is ook nog uh, een kwestie van moraal bij wetenschappers. Je moet niet alles willen wat maar kan. En in dit geval heb ik de, hè, de argumenten gegeven. Het milieu is er niet meer. Uh, wat moet nou één mammoet, hoe moet hij nou leren hoe hij zijn leven moet houden... als dat normaal gesproken een, een doorgegeven wordt in familieverband, in, in kuddeverband. En dat, ja, dat kan dus niet. Goed, nou, Pas van Geel, dank u wel. Bioloog en mammoetdeskundige aan de Universiteit van Amsterdam, Hoor u. En tot zover... KRO, Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website www.kro.nl. En zometeen hier op Radio 1 gaat de NTR verder met Lijn 1. Jeroen Wielaert, Jeroen, wat gaan jullie doen? ligne, Lijn 1, op zijn Frans vandaag. Uh, Wouter, hoe was het met jouw Frans? Heb je er ooit nog wat aan gehad in je loopbaan later? En dat was uh, Jeroen, straks dus, bij Lijn 1. Dit is Radio 1... Nee, eh...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 Medische hulpmiddelen zoals stomazakjes zijn veel te duur, vindt zorgverzekeraar CZ en die gaat nu actie ondernemen. CZ betaalt nu 4 euro per stomazakje, terwijl de verzekeraar een vergelijkbaar product voor 17 cent kan laten maken in China. En CZ denkt er nu over om zelf de zakjes uit China te importeren.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 En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis mooi. Bij Amsterdam staat er nog file op de A10. Als je vanaf de A10-noord naar de A10-zuid rijdt... kom je tussen Schellingwoude en Duivendrecht in 4 kilometer file terecht. Bij Duivendrecht is de linkerrij ook dicht vanwege een kapotte auto. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle rijdt het langzaam tussen Soesterberg en Amersfoort over 6 kilometer. Dankjewel Dennis. Nu de NTR met Lijn 1. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Willeart. Bonjour, attention, pour une langue en danger. C'est aux Pays-Bas, chez nous, que le français peut disparaître. C'est extraordinaire, une chose triste, aussi pour le président Hollande. Nous sommes en Utrecht. Op het Lucas Bolwerk bij de Schouwburg staan we. Het gaat over het Frans. Het Frans dat in gevaar is, zeg ik net. De gevaar bij ons. Omdat het bezig is gewoon om te verdwijnen. Buitengewoon. Terwijl we een Franse president hebben die. Hollande heet, en dat is niet om flauw te doen, want het uh, gaat tot de hoogste niveaus. Um, ik heb uh, minister van buitenlandse Zaken Frans Timmermans sms'je gestuurd of hij even kon meepraten, want um, het Institut Nierlandais dreigt bijvoorbeeld te verdwijnen. Maar zo is het ook met de Frans-Nederlandse Academie, directeur Petra van Dijk. Ja, dat klopt. Je hebt dat jarenlang gedaan, een, een instituut dat bezig is met de bevordering van het Frans, het onderwijs en de uitwisseling. En ja. nu gaat dat stuk. Uh, sterker nog, wij hebben collega's in Frankrijk van het réseau Franco-Nerlandais. Wij opereren als een bilaterale organisatie die unilateraal gestopgezet is. En hoe erg is dat, los van het persoonlijke leed? Dat... Uh, U weet het al. Daar waar we flink op stoom begonnen te raken om meer samenwerking te organiseren... tussen universiteiten, Grand Zickel, in Frankrijk en Nederland... Eh, en ook met de hogescholen op allerlei vakgebieden. Daar nu eh, de klad in komt en ook onze Franse collega's in hun voortbestaan bedreigd worden. Want eh, bilateraal, unilateraal doorgaan is geen optie. We net al, hebben net iets gehoord over Frans-Duitse betrekkingen. Maar dit is gewoon ook een Europese kwestie. Dat Frans is niet maar zomaar een klein taaltje... Nee, dat is niet zomaar een klein taaltje. Dat is een uh, vrij grote taal. Er zijn uh, miljoenen mensen sowieso in Frankrijk die het spreken. Frans is een van de drie formele talen van, het, uh, van de Europese Unie. Samen met het Engels en het Duits. Um, er is, uh, wordt nog steeds heel veel Frans in Brussel gesproken. Um, Wallonië is Fransstalig. Uh, Zwitserland is Frans talig voor een deel officieel. En dat betekent dat er uh, uh, met de teleurgang van het Frans uh, in Europa... er in ieder geval ook een teleurgang van een, een deel van de officiële Europese talen is. Wij van Linie 1 begonnen ons af te vragen hoe dat zat met dat Frans. Vorige week toen eh, notabene het onderwijs in het Engels... een grote kwestie was in Frankrijk... dan komt daar ineens deze week de actualiteit bij... van het Frans omdat het gestolen is. He, dat, dat is dan de belangrijkste kwestie. Maar eh, ik vind het essentiëler dat het Frans notabene gewoon verdwijnt. Dus. Uh, ja, wat die kwestie over dat uh, Engels op die uh, Franse universiteiten betreft... ik denk dat dat uh, gewoon wel gebeurt, uh, sowieso al net in het Nederlands. En, uh, en in Nederland zijn heel veel bachelor en masteropleidingen in het Engels. En dat heeft ook niet toegeleid dat het Nederlands verdwenen is. Het Limburgs en het Fries bestaat ook nog steeds. Dus het Frans zal niet verdwijnen. Maar uh, er zijn uh, conservatieve mensen in Frankrijk... die vinden dat het Frans overal als eerste taal gesproken moet worden. Ja, maar hoe zit het dan met Nederlanders in het Frans... Dat wil ik weten ook van de luisteraars. Zegt u van, nou, ik, ben, ik heb het Frans zo lief. Of het zal me zorgen zorg zijn. Merde. A, avec le français. 0811 21, 21 Of wilt u nog dat Nederlanders eindelijk eens een keer in de maillot jaune in Parijs staan? In de gele trui. Zoiets. Hè? Jan Jansen heeft het ooit geholpen. Uh, u kunt er ook over tweeten naar um, hashtag, dat is, dat is geen Frans, hashtag lijn 1. Waarom noemen we, we noemen dat nog altijd hashtag? Dat is nou zo typisch Nederlands. Hè? Het is gewoon hekje lijn 1. En u kunt e-mailen e naar lijn 1, apestaagd je revois la ville en fête fait et un délire suffocant si sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparés, je reste là. Soudain, me retourne, Daar maakte ze naam mee. Wende, Ik zie haar nog staan uh, op het podium van de Stadsgouwburg. Uh, Boekenbal, een aantal jaar geleden. Mooi, wervelend. Uh, die jonge uh, kleinkunstzangeres. Of mag dat, mag ik helemaal niet zeggen. Want, uh, nou ja, goed, ze deed het wel. En ze zong prachtig, piaf, Wende Snijders. Gaat ze weer Engels zingen, Petra van Dijk? Ja, moet kunnen. Maar dat was natuurlijk ook om gewoon een veelzijdigheid uit te stralen. Ja, en bovendien is onze Dave... Eh, nog steeds bijzonder populair in Frankrijk. Zelfs bij kindertjes op basisscholen. Dave, waar kennen we die ook weer van? Danse Mentenal. Ja ja, ja. Dus ook dik in de zestig. Hij, hij maakt weer een comeback, hè, de laatste tijd. Ja, klopt. En, uh, maar in ieder geval, ik weet dat uh, ze hebben, uh, af en toe van die, van die zangweken uh, op basisscholen in Frankrijk. En daar werkelijk alle kindjes van uh, 6 tot 10 die willen zijn handtekening. Dave. Um, ik was gisteren in Den Haag bij de uitreiking van de PC Hoofdpleis... en daar kwam ik een man tegen die jarenlang zijn brood verdiend heeft... met uh, uh, het doseren van Frans in Ede en Omstreken... maar toch een, een grotere nationale bekendheid heeft door zijn boeken. Onder andere Knielen op een bed violen, Jan Siebelink. Die is ooit uh, door een, een leraar Frans uh, als 16-jarige ULO-scholier... Helemaal begeesterd geraakt. Meneer Den Beste uh, die um, schreef op het bord uh, de regels van Verlaine. Il pleut sur la ville comme il pleut dans mon cœur Het regent in de stad om, zoals het huilt in mijn hart. Die arme meneer Den Beste heeft zelfmoord gepleegd... omdat hij als docent zo ongelooflijk werd gepest door zijn leerlingen. Jan Siebelink was erdoor geïnspireerd. Leven voor het Frans, maar nooit een roman geschreven in het Frans. Hij maakt zich heel bezorgd over het Frans. Ik, ik vroeg hem dat. Hoe is de situatie, Jan Siebelink? Die is heel erg treurig. Uh, toen ik mijn MOB had gedaan... en net met, met mijn doctoraal in Leiden wilde beginnen... want ik wilde toch graag universitair afgestudeerd zijn... Uh, toen maakte minister Peijs bekend. Ik weet niet precies welk jaar, dat moet... 1978, 1980... Bekend, dat in Nederland het Frans uh, helemaal uit het vakkenpakket zou verdwijnen. Want het was niet meer nodig. Toen is daar heftig op gereageerd door intellectuelen zoals Kousbroek. Er zijn demonstraties geweest en toen is dat van tafel gegaan. Later zijn er opnieuw pogingen gemaakt om het Frans van uh, weg te krijgen. Nu is het geen verplicht vak meer. Ik, ge ik geef wel eens lezingen op school over mijn werk... en dan hoor ik dat er maar twee leerlingen, vaak meisjes... Vanuit vier ateneum uh, Frans kiezen. En dan hebben ze twee, drie leerlingen in een klas. Dus het vak uh, verdwijnt. Het Frans zal totaal verdwijnen uit onze maatschappij. Dat is de vrees die de Fransen hebben bij de introductie van het Engels aan hun universiteiten. Ja. Maar wat hier in Nederland gebeurt is dus veel erger. Ik vind, wij, we, zijn, we zijn omringd door twee grote naties... Die hebben we ook hard nodig. Het Frans en het Duits. We moeten onderhandelen. We, we, we voeren daar veel uit. Beide talen worden... Uh, nou ja, het Duits wordt ook niet meer gekozen. Uh, dus Engels en Nederlands zijn verplicht. Wiskunde is verplicht. En uh, niet, uh, aan het Duits hebben we van nature een beetje een hekel. Dus dat, uh, het Frans heeft het odium heel moeilijk te zijn. En dus ja, waarom uh, wordt dat nog gekozen? Ik herinner me trouwens nu, nu je deze vraag stelt, uh, Marcus Bakker van de CPN. Dat speelde in die tijd van Pais. Uh, die wilde het, het afschaffen, uh, en op een hooghartige wijze, want dat is on, verder onnodig zo'n taal. En toen zei hij, onnodig, het is eeuwenlang de, de taal van de elite geweest. Maar nu wil ik, eens graag, dat, wil ik wel eens gaan dat mijn kinderen dat Frans le leren en dan gaan we het afschaffen. Dus die, was, die pleitte voor handhaving van het Frans vond ik wel heel mooi. Maar nu is het bonjour tristesse. Ja, dus nou ja, het beroemde boek van Françoise Sagan uit 1954. Hallo, verdriet, daar kom, je kom, daar kom je mijn leven binnen. Uh, nou, ik heb daar wel een heel onaangenaam gevoel over. Ja. En, en ook een beetje treurig. Dat we zo plat worden en een beetje uh, niet meer... ook niet meer ons best doen om een boek te lezen in het Frans. Uh, ik heb aan mijn leerlingen nog uh, Flaubert, Mouverie, voorgelegd. En dat hebben ze ook gelezen. Daar konden ze heel goed over praten. En, uh, en nu zeggen leraren, ja, dat is allemaal veel te moeilijk allemaal. Dus we, we kunnen die leerlingen ook niet meer aandoen. En uh, het is een beetje de decadentie, vind ik, het verval. Terrible. Terrible. C'est bien terrible, oui. Petra van Dijk, hoe uh, beluister jij dit? Deze ja, smart van Jan Sibelink? Nou, ja, voor een deel ben ik het wel met hem eens. Het is, maar ik denk niet dat het Frans uit Nederland gaat verdwijnen. Ik ben het wel met hem eens dat weinig mensen nog een boek in het Frans kunnen lezen. Uh, maar dat geldt waarschijnlijk ook voor het Nederlands. Catel Lavian is... Docenten uit Rennes, Bretagne en geeft Frans aan de Universiteit van Utrecht. Ja. Hoe beluister jij dit en hoe vind jij de situatie van het Frans in Nederland? Nou, ik zie het uh, vooral vanuit de situatie van de universiteit. Ja. Het is wel zo dat de aantallen eerstejaarsstudenten eerste Frans de afgelopen jaren langzaam maar zeker dalen. Dus dat is wel een probleem als je denkt dat Frans nog steeds heel erg nodig is, zoals Peterheid eh, zei, voor eh, allerlei situaties eh, op professionele vlakken bijvoorbeeld, op Europees niveau. Eh, vooral ook omdat Frans niet alleen maar dan een, een minor kan zijn op de universiteit. Het moet echt ook een taal blijven die echt voorwaardig wordt eh, gestudeerd zodat de studenten die daar studeren echt specialisten zijn van die taal. En niet alleen maar een klein beetje Frans kunnen spreken. Het merkwaardige is dat bijvoorbeeld het Spaans de afgelopen decennia veel hipper is geworden in Nederland. Ja, en dat... Maar toch ook niet erg makkelijk met al die vervoegingen en zo. Het is niet makkelijker dan Frans, nee. eigenlijk. Dat, dat, dat denken veel mensen, dat denken ook veel Fransen, maar dat is niet zo. En uh, ja, het komt waarschijnlijk door eigenlijk uh, ideeën over reizen... en het feit dat je dan overal met Engels en Spaans kan. Maar het gaat natuurlijk verder dan alleen maar eventjes reizen... voor je plezier naar Ibiza toe. Uh, ik denk dat het wel belangrijk is om andere talen te kunnen beheersen... En voor euh, nou ja, belangrijkere situaties in je leven, zoals dus werk, euh, uitwisselingen met andere culturen. En dat kan, dat, daarvoor is Frans nog steeds heel belangrijk, op Europees niveau, maar ook met uitwisselingen met bijvoorbeeld Afrikaanse landen. En daarom heeft Sophie de Graaf, nota bene studentenrechten, toch Frans als tweede vak gekozen, Sophie. Ja, Welkom klopt. in de bus ook. Dank u. Ik wilde een me... hele bewuste keus. Niet omdat je nou zo francofiel bent. Nee, nee, ik wilde me graag breder oriënteren. En uh, daarom ben ik eigenlijk bij de studie Frans terechtgekomen, omdat ik het dacht dat het heel belangrijk was om een extra tweede vreemde taal te kunnen beheersen naast het Engels. En uh, daarbij natuurlijk ook om je te verdiepen in zo'n ontzettend groot en alsnog heel belangrijk land in, uh, in Europa. En gaat het goed? Ik ben bijna klaar met mijn bachelor. En geen examens uh, gepikt? Gewoon goed? <laughs> nee, ge nee, nee. Ik, ik heb het allemaal eerlijk gedaan. Ja. Maar je maakt hier dus gewoon een hele pure pragmatische keus. Ja, dat klopt. Ja. Ook omdat je Europa in wilt met, met het Frans en, ja. en rechten? Ja, dat, dat, dat, dat zou fantastisch zijn natuurlijk om, uh, om daar in te kunnen. En uh, ja, inderdaad echt het, echt het voordeel wat je, wat je ervan hebt... als je nog een extra taal spreekt naast het Engels. Ja, en dan ook nog juridisch Frans gestudeerd? Dat niet. Nee, nee dat is wel <laughs> nog wel een vak apart. <laughs> een beetje te veel. We hebben een, een mevrouw Gorter aan de telefoon. Vertel, s'il vous plaît. Ja, ja, oh ja, ik reageerde omdat ik gewoon woest werd. Ik hoorde gisteren van een kleinochter van 15 op een middelbare school in Zutphen. Die wilde dus Frans nemen voor volgend jaar. Maar het is afgeschaft, want het waren überhaupt maar dan vier leerlingen. He, dus toen, en ze gaan elke keer naar Frankrijk en ze heeft een prachtig accent. En dus, nou, ik vind het, ik wint me ook op over dus de nosmensen. Herman, nog wat. Die heeft het dan plotseling over Vincent. Ik denk, nou ja, je weet toch dat je San zegt, 100 sowieso is 100. Een andere nieuwsleerder heeft het over de Notre-Dame. Nou, we weten toch, als je dan komt, dat het Notre-Dame is... Enzovoort, enzovoort. Ik vind het dood en dood zonde. Ik vind het een prachtige taal. Het is puur toeval dat ik dus in Parijs geboren ben, mijn ouders gewoon Nederlands. En uh, ik heb het ook eventjes een beetje gestudeerd, maar ben toen dus uh, de kunst ingegaan. Hoe dan ook, ik vind het een bijzonder groot uh, gemis als dit verdwijnt. En het ja, is inderdaad aan het verdwijnen. Uh, uh, los nou. van nieuwslezers en zo, um, sla je maar eind... die moeten toch dat goed kunnen doen? Ja, vind ik ook. Maar uh, als je hier niet op let, kunnen ze het dan eens betalen? No, no, no, no. Le NOS, ce n'est pas stupide, ja, mevrouw Quartère. Non, non, non. Maar goed, ik begrijp, ik zal dat Herman vertellen dat het zo is, maar ja, um, los, nou, nou, daar, los daarvan. Ik net ook uh, de correspondent in, in, in Parijs. Op ja, die heeft het ook over... Monsieur Hollande. En hè, we Ooit. weten toch allemaal dat die Asch, dat je dat niet uitspreekt? Non c'est Hollande. Zo stom, zo stom. Ja, dat vind ik, ik daar pijn in mijn buik van. Ja, goed, maar we moeten dus gewoon een beter figuur slaan in het Frans. Mevrouw Gorter, dank u wel. Maar Peter van Dijk hier is dus wel een punt gemaakt. Het, ja, het, het is een beetje stupide inderdaad hoe Nederlanders hun Frans uitspelen. Dan maken ze er ook vaak een grapje van. Maar dan denk ik even terug aan wat Siebelink zei over Marcus Bakker. Die vond eigenlijk dat, dat Frans nodig was. Want het was anders nog zo elitair. En dat Frans, dat is notabene tot diep in de 19e eeuw ook de, de, de, de taal geweest... waar Nederlandse adel en de hogere klassen zich mee onderscheiden. Ja, maar Marcus Bakker was van de CPN. En er waren ja. toch heel veel Franse communisten die gewoon op Frans spraken. Dus wat elitair? Er zijn, er zijn 58 miljoen Fransen in Frankrijk. Die zijn echt niet allemaal elitair. Maar alleen wij hebben dat er hier wel van gemaakt. En in België is het nog steeds ook een taal die een volk verdeelt. Althans, gewoon eh, op politiek niveau veel gedoe. Ja, over. dat kan je ook van Nederland Nederlands zeggen in België. Ja eigenlijk heeft het Nederlands toch enige betekenis. Om daar nog even terug te komen. Precies, want feitelijk is daarmee Frans een buurtaal van ons. Nederlands. Ja, maar we kunnen het niet meer uitwisselen. Nee, want wij doen alles in het Engels. Dat is iets onvermijdelijks toch ook? Katel of Jan? Het, het is onvermijdelijk dat je Engels beheerst. Ik vind het helemaal geen probleem. Ik ben zelf ook anglofil, dus dat, dat is geen probleem. Het is een probleem als je alleen maar Engels spreekt en dan ook niet zo goed. En ik vind dat uh, in, het, in de huidige wereld wij ook eigenlijk vooral meertaligheid moeten bevorderen. Zodat je niet alleen Engels spreekt, maar ook een andere taal daarbij. Die je helpt in allerlei situaties om beter te kunnen communiceren. Want er zijn al heel veel misvattingen op cultureel gebied. Als je alleen maar een taal, nou ja, deels uh, beheerst... Dus niet alleen om je te onderscheiden, om, om mooi te doen of om, om nee, te doen, niet. maar gewoon om je met elkaar te verstaan. Ja, absoluut. Ja. Maar Sophie de Graaf, uh, wat dat betreft is jouw keuze voor het Frans ook zo bijzonder, omdat inderdaad iedereen internationaal heel gemakkelijk met dat Engels wegkomt, toch? Dat doe jij ook, denk ik? Ja, zeker. Maar uh, wat mevrouw Van Dijk net al aangaf, was natuurlijk in de Europese Unie is Frans nog steeds een hoofdtaal. En ik... Ik denk ook dat als je in Frankrijk komt, dan kennen veel Nederlanders ken inderdaad, uh, gewoon Frans van, van de camping en beheersen ze dat alleen. Alleen uh, als je ook daadwerkelijk met de Fransen wil communiceren, zal je toch wel echt wat Frans moeten spreken en niet alleen maar Engels. Ja, er zijn heel veel Nederlanders die wel een long pain kunnen bestellen dus. als ze een baguette of een kwast <laughs> baguette bedoelen. Uh, Pieter aan de telefoon, helemaal blij met het Frans dat hij spreekt, toch? ja zeker. Vertel. Dat klopt. Nou, ik uh, spreek dus uh, vloeiend Frans. En uh, ik denk dat het, Frans, het feit dat ik Frans spreek en Frans altijd ben blijven volgen mij wel een uh, sterkere positie gegeven heeft op de arbeidsmarkt. Waar heb je dat geleerd? Gewoon toch nog op een Nederlandse school waar het werd gedoseerd? Ja. Waar? In uh, Bokston. Het ouderwetse uh, woordje stampen en uh, de grammatica en dergelijke. Het is, uh, Ja. Iedereen naar Bokstel om Frans, uh, om Frans te leren. Maar, nou, dat weet ik niet. Maar, uh... maar goed, dit is duidelijk. Je hebt er wat, voor je hebt er wat aan. En je, je, doet dat, je werkt in Afrika. Wat voor werk doet je daar? Hm. doe je daar? Nou, ik uh, exporteer uh, vlees. Ja. En een van mijn uh, hoofdmarkten, uh, een van mijn belangrijkste markten is onder andere West-Afrika. Dat is voor het grootste deel francofoon. En ik verwacht er ook wel dat als je ziet wat daar aan de hand is in de toekomst, kijk iedereen heeft het over Europa... ...maar als je ziet wat er in Afrika aan de hand is in de, in, wat er gaat gebeuren in de toekomst, dat is enorm booming allemaal. En uh, dan denk ik dat Frans daar zeker aan bij kan dragen, ja, dat je daar uh, gewoon werkzaam kunt blijven, bijvoorbeeld. Ik denk, ik denk aan de troebelen die onlangs uh, uh, duidelijk werden in het nieuws kwamen in uh, wat in, bij ons in Nederland werd genoemd Mali... Maar het is gewoon Mali. Ja. maar het ja. is niet alleen in zo'n land. Dat Frans is natuurlijk heel, uit, heel erg wijd verspreid in Frankrijk. Dus het is, wel, het is je geraaien eigenlijk om Frans te spreken, toch? Pieter? Nou, geraaien weet ik niet, maar je, onders je, onders je onderscheid je er zelf wel mee, denk ik, op de arbeidsmarkt. Want de meeste mensen spreken Engels en Duits. En uh, ja, Frans erbij. Frankrijk is van Nederland sowieso nog een belangrijke handelspartner. En uh, het gaat mij niet alleen om de Europese Unie, maar ja, gewoon in zijn algemeenheid. Dank je wel, Pieter. Kijk, de, wereld, de, wereld, de wereld is groter dan Frankrijk alleen. Zeker. En dat Frans is echt niet alleen beperkt tot Nancy en Metz en Bordeaux. Uh, Pieter, dank je wel. Uh, veel succes daar met de vleeshandel in uh, Afrika. Sophie de Graaf, jij denkt niet aan de handel in vlees, hè? Als jij met het Frans uh, de, de, de grens overgaat. Nee, dat was niet mijn eerste gedachte. Waar wil je dus eigenlijk naartoe? De diplomatieke dienst in ofzo? Uh, ja, dat, dat, ja, dat, dat zou heel, heel mooi zijn. Dat is natuurlijk wel lastig. Maar uh, ja, Europese Unie, diplomatieke dienst, dat vooral. Petra van Dijk. Ik denk aan onze minister van Buitenlandse Zaken, Partij van de Arbeid, man Frans Timmermans, die uh, zijn uh, talenknobbel uh, in Limburg notabene heeft uh, kunnen ontwikkelen. man die uh, toch ook tot zijn leedwezen het Institut Neerlandais heeft moeten opheffen. Terwijl hij het ook tegelijkertijd probeert te redden in Parijs. Ja, ik vind dat een lastige, want ik denk dat als uh, Frans Timmermans toen minister was geweest, niet Uri Rosenthal dat het uh, wellicht anders was gegaan. De, de vorige minister? De vorige minister. Uh, overigens is het zo dat het Institut Nederlander... Uh, probeert een doorstart te maken. Uh, en ook uh, met behoud van het pand. Want het pand waarin in het Institut zit... en waar heel veel Fransen komen die daar Nederlands leren onder andere. En waar heel veel tentoonstellingen zijn van, van, van Nederlandse kunstenaars... Uh, die in Frankrijk dus exposeren op het Institut Nederlander. Uh, de film L'Intouchable is deels opgenomen in de, de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Parijs. Ja, en toen zei... het was een, een hele geliefde Franse ja, film. Ja, absoluut. En dus het, er wordt wel degelijk gewerkt nu aan een doorstart... maar het zal nooit meer hetzelfde zijn als het was. Nee. Cate L'Avilland zat heel glimlachend uh, te, te, te, te, te, te, te knikken toen uh, het ging over. En L'Entouchable ging, daar raak je wel het aan natuurlijk. Mm. He, want het, de Franse film is ja. wel degelijk heel populair nog steeds in Nederland. Maar wel Ondertiteld. sous Ja, maar dat is toch ook geen probleem, denk ik. Dat is ook een goede manier om uh, je Frans bij te spijkeren, denk ik. Als je uh, Frans alleen maar op de middelbare school hebt gehad en het een tijdje niet hebt uh, behoefend. Het, het, het, het maakt me ook wel uh, aan iets te denken dat ik heel belangrijk vind. Dat is ook het feit dat als je over Franse cultuur praat, dan gaat het heel vaak over, nou ja, uh, chanson, Edith Piaf, boeken van de jaren 50. Je moet absoluut niet vergeten dat de Franse cultuur nou heel levend is, denk aan de Nobelprijs. Een paar jaar geleden van Jean-Marie Leclesio. Denk aan heel veel muziek. Ook trouwens in het Engels, maar dat is, uh, uh, dat is ook uh, helemaal geen probleem. Maar dus dat, dat uh, via films, via muziek, via romans. Uh, hoor je nog heel, uh, heel vaak over Franse cultuur, moet je ook weten waar het over gaat. Als je een boek van Welbeck ook in Nederlandse Michel vertaling Wellbeck. leest... Ja, dan moet je ook wel de Franse cultuur kennen om te weten waar het over gaat. Ja, die man was hot tien jaar geleden. Ja, Toen klopt. hij voor het eerst werd vertaald bij de arbeiderspers kwam het ja. uit. Elementaire deeltjes. Ja. Maar het is ook niet het meest optimistische boek. Want hij, ja. hij veegt de vloer aan met de 60s ook. En, ja, dat klopt. Ja, ja. ja dat, uh, dat weerspiegelt misschien wel een beetje een pessimisme van de Franse Tegenwoordig, maar er zijn veel meer andere Franse auteurs die ook nog steeds in het Nederlands voort, uh, vertaald worden. Dus dat betekent ook dat je nog steeds mensen moet hebben, moeten opleiden... die het Frans kunnen beheersen om het te kunnen vertalen naar het Nederlands. Want als je naar de boekhandel gaat, zie je heel veel boeken uh, uit, uh, van Franse auteurs in het Nederlands. Ik heb een tweet van Holtkamp die zegt... met de teleurgang van het Frans zouden we ons voorgoed afsluiten van een groot en waardevol Cultuurgebied. Nou als we het alleen al over de boeken en over de, de films hebben... dan lijkt dat niet zo vaart te lopen. Maar toch, uh, Petra van Dijk, als je zoiets uh, hoort? Oh, ik denk dat het waar is. Het geldt niet alleen voor, voor boeken en uh, uh, toneel en films... maar dat geldt ook voor uh, design. Hoeveel van ons afgestudeerde studenten van modeacademies terechtkomen... bij grote modehuizen in Parijs, dat is onvoorstelbaar. Dus het is, het is, het is veel meer dan alleen een boek en een, uh, en een film. Het, het gaat over alles. Wij, wij voeren nog steeds toneelstukken op hier in Nederland van Franse moderne Voltaire? Nee nee, nee, nee, nee, ook moderne. Ook moderne? Ja, ja. Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Uh, Boris Vian, de ja. gedichte. Ik bedoel, het, het, het zit overal nog steeds. Ik heb een, een, ook een mail gekregen van uh, Jan Bakker naar Linie 1. Die zegt... De teleurgang van het onderwijs is ingegaan bij de invoering van de Mammoetwet. 1968, ik ben de eerste Mammoetleerling. Waar pretpakketten mogelijk zijn, kan onderwijs niet meer serieus genomen worden. Gemakzucht wordt beloond en doorzettingsvermogen wordt als uitsloverij gezien. Kwaliteit wijkt voor middelmaat. Hulde aan docenten en studenten Frans. En bedenk, je vais réussir... Tout simplement parce que je refuse de perdre. Kijk, Quartel <laughs> Avian, is, dat is toch een mooie aanspaar, aansporing om, om, om, om door te gaan? Absoluut, ja, ik ga die motor in mijn kamer op de universiteit uh, opschrijven... voor de studenten om het te laten lezen, regelmatig. Petra van Dijk, dat is toch ook wel weer een, een stevige opmerking over het onderwijs in Nederland. Misschien kun je daarmee verder, als je straks uh, toch iets anders moet... Nou, ik, ik vrees dat ik uh, te veel leerlingen met van een zesjescultuurmentaliteit moet afhelpen. Want dat heeft er veel meer mee te maken dan in de momentwet. En dat is wel Jan Bakker eigenlijk ook bedoeld. Ja. Het gaat ook over de keur, de passion, pour le français. Klopt. Nou, ik hoop dat we er een beetje aan hebben bijgedragen hier in de bus. Toch, Sophie? Ik vond het een heel mooi mailtje. Dat doet me goed. Ja, maar als jij je medestudenten zo om je heen ziet... met hoeveel kun je in het Frans verstaan? In mijn jaar zitten er nu twintig studenten. Dus daar kunnen we Frans mee praten. Sertie? Twintig? Twintig. Ah, bon. Nou, misschien is er toch nog een redding. Ja, er moeten nog meer komen, maar we blijven vechten. Bon. Bonjour nog. Au revoir.